Ja. Um, we gaan lezen uit Samuel, um, het is een vrij lang stuk, maar ik wil het ook even inleiden, want anders dan, uh, denk ik dat jullie niet weten waar we zijn. Dat wist ik namelijk ook niet toen ik begon met lezen. Um, het gaat over uh, David en Jonathan. Uh, David heeft uh, uh, Goliath verslagen en ja, de Heer uh, had hem daarvoor natuurlijk, maar de Heer heeft hem uitverkoren om de volgende koning van Israël te worden... Maar koning uh, Sal, die zit daar nog als regerend vorst. En Jonathan is de zoon van Sal. En Jonathan en David zijn echt dikke vrienden. Um, maar Sal, die wil David dood hebben. Um, dus het is best een ingewikkelde relatie natuurlijk. Uh, en uh, David is nu in dit stuk op de vlucht voor Sal. Uh, en Jonathan, die, die wil hem helpen. Uh, en daar beginnen we eigenlijk uh, met lezen. Uh, Jonathan en David zijn samen naar buiten de stad gegaan. Om, uh, ja, en daar gaat, gaat het verhaal verder, zeg maar. Um, dus daar, uh, Samuel 20 en dan vers 11. Toen ze samen buiten de stad waren gekomen, zei Jonathan bij de Heer, de God van Israël... Morgen of overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn vader over je denkt... Als het er goed voor je uitziet, zal ik een boodschap sturen om het je te laten weten. Maar mocht mijn vader het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de Heer met mij doen wat ik wil als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen dat je een veilig heenkomen kunt vinden. Mogen de Heer je bijstaan zoals hij eerst mijn vader bijstond? Ik weet wel dat je me zo lang als ik leef goed zult behandelen zoals de Heer dat voorschrijft, maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goed blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. Jonathan slon, sloot een verbond met het huis van David met de woorden. Mogen de Heer je daaraan houden. Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op een vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Daarna zei hij. Als je plaats morgen tijdens het nieuwe maanfeest leeg blijft, zal men je zeker missen. Overmorgen moet je een flink eind weggaan en je verbergen op dezelfde plek als de vorige keer. Bij de aezelrots. Ik zal drie pijlen op de rots afschieten, alsof ik op een doel mik, En die door mijn wapendrager laten ophalen. Als ik tegen hem roep, nee, dichterbij, neem hem dan mee en kom naar me toe. Want zwaar de heer leeft... Dan kun je gerust zijn en is er niets aan de hand. Maar als ik roep, nee, verderop, dan moet je vertrekken, want dan is het de Heer zelf die je wegstuurt. En bij alles wat we nu hebben afgesproken, jij en ik, is de Heer onze getuige. David hield zich dus buiten de stad verborgen. Met nieuwe maan zette de koning zich aan een feestmaal. Toen de koning ging zitten, op zijn vaste plaats tegen de wand, stond Jonathan op. Abner nam plaats naast Sal. Davids plaats bleef onbezet. Sal zei er die dag niets van. Hij dacht bij zichzelf dat het misschien toeval was, dat David niet rein was of iets dergelijks. Maar toen Davids plaats de volgende dag, de tweede dag van het nieuwe maansfeest, nog steeds onbezet bleef, vroeg Sal aan zijn zoon Jonathan. Waarom is de zoon van Isaïn gisteren niet, niet aan de maaltijd verschenen, gisteren niet en vandaag ook niet? David heeft mij dringend verlof gevraagd om naar Bethlehem te gaan, antwoordde Jonathan. Laat me alsjeblieft gaan, vroeg hij. Er wordt bij mij thuis in de familiekring een offerfeest gehouden... en mijn broer heeft mij gezegd dat ik moet komen. Wees zo goed mij ongehinderd naar huis te laten gaan, zodat ik mij bij mijn broers kan voegen. Daarom laat hij zich verontschuldigen bij het feestmaal van de koning. Woedend barstte de zaal tegen Jonathan uit... Hoere jong, alsof ik niet weet dat jij de kant van de zoon van Isaïe hebt gekozen. Je maakt jezelf de schande en de moeder bij wie ik je verwekt heb erbij. Zolang de zoon van Isaïe hier op aarde rondloopt, ben jij je leven en je koningschap niet zeker. Laat hem onmiddellijk halen en breng hem bij me, want hij is ten dode opgeschreven. Maar waarom moet hij sterven, vroeg Jonathan. Wat heeft hij dan gedaan? Daarop slingerde Sal zijn speer naar Jonathan in een poging om hem te treffen. Toen begreep Jonathan dat zijn vader vastbesloten was om David uit de weg te ruimen. Woedend liep hij van tafel weg... zonder dat hij die tweede dag van dit nieuwe maansfeest iets gegeten had... want hij maakte zich zorgen om David en was gegriefd omdat zijn vader hem zo beledigd had. De volgende morgen ging Jonathan met een knechtje de stad uit om David op de afgesproken plaats te ontmoeten. Zoek snel de pijlen op die ik afschiet, beval hij hem. Zodra de jongen wegrende, schoot Jonathan een pijl over hem heen. Toen de jongen bij de plek kwam waar de pijl terechtgekomen was, riep Jonathan hem na. Ligt die pijl niet verder weg? En schiet op, blijf daar niet zo staan. Jonathan's knecht raapte de pijlen bij elkaar en bracht ze terug naar zijn meester. Hij wist natuurlijk niet waar het om ging, maar Jonathan en David des te beter. Jonathan gaf zijn wapens aan de, aan de knecht en droeg hem op ze naar de stad terug te brengen. Zodra de jongen weg was, kwam David van achter de rotsblokken tevoorschijn, knielde neer en broog, boog driemaal diep voorover. Ze kusten elkaar terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonathan zich vermande en zei, Vaarwel, onthoud' dat wij tweeën elkaar bij de naam van de Heer gesworen hebben, en dat wij en onze nakomelingen daarvoor altijd aangehouden zijn. De Heer is onze getuige. Daarop ging David weg en Jonathan keerde terug naar de stad. En dan ook nog een klein stukje uit Johannes, uh, waarin Jezus uh, ja, eigenlijk zijn vrienden vertelt over vriendschap.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 Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Het uh, plaatje wat je hierboven ziet, dat is een hele bijzondere graftombe. Het is het graf van Sir uh, Thomas Bains, even spieken, en Sir John Finch. En, uh, zullen, dit is in Cambridge, in Christ College. Uh, ze liggen daar uh, samen begraven, ergens in een heel klein kapelletje, uh, in een hoekje, uh, wat lange tijd niemand is opgevallen. Totdat wat wetenschappers uh, die plek ontdekten en dachten, hé, hey, dat, uh, dat is een bijzonder graf. Er liggen twee mannen begraven, bij elkaar. Um, je ziet hier ook in het hoekje de grafsteen, hè, here lie the bodies of John Finns en Thomas Baines, knights, ridders. Een bijzonder uh, graftombe. En wetenschappers uh, die waren daar uh, ja, razend benieuwd naar. Van wat, zou dat voor, uh, wat zou dat voor graftombe zijn? Zou dit uh, misschien een uh, stiekem uh, 17e eeuwse homorelatie zijn? Hè? In de tijd dat dat natuurlijk totaal not dan was in de westerse wereld. Maar hoe meer ze ernaar zochten, hoe meer bleek dat dat niet het geval was. Hè? Want beide mannen waren gelukkig getrouwd. Maar zij waren aan elkaar verknocht. Het waren diepe, diepe vrienden en ze waren zo goed bevriend dat ze hun vriendschap door de kerk hebben laten inzegelen en ook samen begraven wilden worden. Want zeiden ze, als Christus terugkomt en wij staan op, dan zien we niet alleen Christus, maar dan zien we ook elkaar. Dit is dus een hele diepe vriendschapsband en die lijkt wel net zo diep te gaan als een huwelijk. En toen ik met wat mensen sprak buiten de kerk, ik probeer altijd een klein beetje als ik een uh, bepaalde preekthema heb, om daar eens met wat mensen over te praten op straat of zo. En toen ik wat mensen aansprak van, nou wat is nou vriendschap? Toen kwamen ze bijzonder genoeg met dit soort ja, hele diepe dingen, die eigenlijk meer aan een huwelijk doen denken, die mij in elk geval meer aan een huwelijk doen denken dan aan vriendschap. Iemand zei bijvoorbeeld tegen mij: echte vriendschap, dat is in voor- en tegenspoed. Dat is een zinnetje uit het huwelijksformulier. Iemand anders zei, eh, echte vrienden, die kun je dag en nacht bellen. En daar zit ook iets in van die, van die onvolwaardelijkheid. En er is blijkbaar liefde en trouw te vinden buiten het huwelijk. En misschien is het je opgevallen dat dit ook precies is wat bij David en Jonathan gebeurt. Beide zijn getrouwde mannen, maar zij vinden ook liefde en trouw buiten hun huwelijk, namelijk bij elkaar. Ze houden van elkaar. In het Hebreeuws staat er letterlijk, hun zielen kleefden aan elkaar vast. En wat gebeurt er als je waanzinnig veel van elkaar houdt? Wat gebeurt er bij verliefde stelletjes, maar wat gebeurt er dus ook bij hele hechte vrienden of he hele hechte vriendinnen? Die gaan elkaar dingen beloven. Dat is bijna automatisch. Best friends forever. Er zit ook iets in van die belofte. Hè? Als je hele goede vrienden bent, dan, ja, dan beloof je elkaar ook trouw. En dat doen David en Jonathan ook precies. Het bijzondere is natuurlijk dat zij de naam van de Heer er ook bij halen. Trouwens, net als die Thomas Beens en John Finch. Ze ha halen de naam van de Heer erbij en waarom? Nou, net als een huwelijk gaat ook zo'n hele diepe vriendschap niet vanzelf. Dat is natuurlijk een sprookje dat je waanzinnig veel van elkaar houdt... en dat het de rest van je leven dan vervolgens automatisch gaat of zo... alsof je altijd op een roze, een roze wolk blijft zitten. Dat is in een huwelijk niet zo. In mijn huwelijk niet in elk geval. En volgens mij in geen enkel huwelijk. Maar dat is ook in vriendschappen helemaal niet zo. En daarom halen David en Jonathan de Heer erbij. Ze zeggen, wat wij elkaar beloven vandaag, daar is de Heer onze getuige bij. He, zodat ze niet later kunnen zeggen, ja, weet je, ik heb je wat beloofd, maar dat meen ik eigenlijk niet zo. Nee, de Heer is onze getuige. Maar ze halen de Heer, de Heer er ook bij, omdat ze zeggen, we hebben ook die kracht nodig. God moet ons erbij helpen. Dat is mijn eerste punt, zou je kunnen zeggen. Er is liefde en trouw te vinden buiten het huwelijk. Dit zijn David en Jonathan. Op dat bijzondere moment dat ze afscheid van elkaar moeten nemen, elkaar kussen, moeten huilen. weten dat ze elkaar voorlopig niet meer zien. Ja, en ik denk dat de kerk ook geroepen is om vriendschap ook echt een centrale plek te geven in haar midden. Want je zou misschien kunnen denken, ja vreemd eigenlijk, hebben we het vandaag over vriendschap, is dat wel een christelijk thema? He, zijn juist christenen niet geroepen om iedereen lief te hebben? Is het dan niet gek als je ja, een soort van klein kringetje hebt? Nou, ik kom later op die vraag nog wel terug, maar christelijk geloof schaft vriendschap bepaald niet af. Want je vindt die vriendschapslijn eigenlijk zou je kunnen zeggen in het hart van de Bijbel. En Misschien weet je, als je de Bijbel een klein beetje kent, dat de rode lijn van de Bijbel via David gaat. David is de man in het Oude Testament, de man naar Gods hart. En later wordt Jezus de zoon van David genoemd. Hij staat in die lijn. De Davidslijn, zou je kunnen zeggen, is de rode draad van de Bijbel. En juist in die Davidslijn vind je heel sterk het idee van vriendschap. Voor David is er namelijk zijn overgrootmoeder. En dat is Ruth. Dat is een heel bijzondere vrouw. Er is een heel klein boekje in de Bijbel, je zou er zomaar overheen lezen, vier hoofdstukken. Maar ook in het boek Rut vind je een hele bijzondere vriendschap. Rut staat op het punt, denkt iedereen tenminste, om terug te keren naar haar eigen land. Ze is Moabitische, ze is getrouwd geweest met een Israëlitische man, maar die is overleden. En je zou denken dan, gaat ze terug naar haar eigen land? Haar schoonmoeder gaat naar Israël en je zou denken, Rut gaat naar haar eigen land, naar Moab, maar dat doet ze niet. Heel bijzonder, op dat moment sluit zij een vriendschap met Naomi. En ze spreekt dan die hele diepe woorden uit, waar u gaat, hè, zegt ze tegen Naomi. Zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. Trouwens, let op, opnieuw Rut. De Heer is mijn getuige, ook zij haalt de Heer erbij. Alleen de dood zal mij van u scheiden. David heeft het dus van geen vreemde, zou je kunnen zeggen. Het is hem geleerd door zijn overgrootmoeder. En David sluit dus zelf ook zo'n hele diepe vriendschap met Jonathan. En de zoon van David, Jezus, doet dat ook. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar Jezus noemt zijn discipelen vrienden, de twaalf apostelen. Maar hij heeft daarbinnen ook nog eens drie, nou, je zou kunnen zeggen, specifieke vrienden. Petrus, Johannes en Jacobus. Soms als Jezus een... Nou, heel bijzondere genezing gaat doen, dan neemt hij alleen die drie vrienden neemt hij mee naar binnen. Sterker nog, Jezus heeft, zou je kunnen zeggen, drie cirkels. Eerst twaalf, dan drie, maar dan ook één. Jezus heeft namelijk Johannes als lievelingsleerling. Van Johannes staat geschreven dat Jezus hem zeer beminde. Hij ligt aan de borst van Jezus. Heel bijzonder. Dit is Rut en Naomi, dit zijn David en Jonathan en dit is Jezus en Johannes. Petrus die wil op een gegeven moment iets vragen aan Jezus, en dan vraagt hij het aan Johannes, want die zit het dichtste, die is als het ware het dichtste bij Jezus' hart. Dat is heel bijzonder, hè? Dus je vindt de vriendschapslijn in het hart van de Bijbel. Christelijk geloof maakt dus geen einde aan vriendschap of zo, zoiets van nou ja, wij moeten gewoon iedereen maar lief hebben. Nee, christenen zijn echt geroepen om christelijke vriendschappen te sluiten, He, want Jezus, zelfs Jezus. Hij doet dat. Hij heeft als het ware ons hele mens zijn ook aanvaard. En ik vind soms dat de christelijke kerk wel eens een beetje op één been lijkt te hinken. Dat de christelijke kerk doet alsof alleen liefdesrelaties en huwelijken ertoe doen. He, daar vechten veel kerken voor, daar bidden veel kerken voor, voor sterke relaties. Er is een Marriott Course en een Marriott's Encounter allemaal ontstaan vanuit de christelijke kerk. Hartstikke mooi, hartstikke goed. Maar de christelijke kerk heeft het bijna nooit over vriendschap. Vreemd. Want de kerk is natuurlijk veel meer dan een verzameling gezinnen. Veel meer dan een verzameling echtparen. Juist de kerk is een, ja, is een veelkleurig volk van, van, van kinderen en volwassenen, van rijken en van armen, van singles en getrouwden, van homo's en hetero's en wat al niet meer. Juist in de kerk. Waar, waar het niet allereerst gaat om van wat voor, ja ben je wel of niet getrouwd. Nee, maar allereerst gaat wat is je band met Christus. Juist daar is het zo belangrijk dat we ook echt investeren in vriendschappen en daar ook echt oog voor hebben. En als we dat niet doen, dan heb ik het idee dat we elkaar ook echt een plek onthouden om juist onze christelijke liefde te oefenen en ook te ontvangen. Nou moet ik ook eerlijk zijn, dat wat ik vertel, dat is ook niet makkelijk. En we leven misschien ook wel in een tijd waarin dat driedubbel moeilijk is geworden. En je zou kunnen zeggen dat komt omdat we met elkaar ook ja, in een wereld leven waarin ons verhalen worden verteld... ...die het sluiten van diepe vriendschappen en die het bewaren van diepe vriendschappen heel moeilijk maken. En ik noem dat maar even mythes. Het zijn krachtige verhalen, mythes zijn ook krachtige verhalen... ...die iedereen als het ware wel ergens in zijn hoofd heeft zitten, maar ze zijn ook niet waar. En de eerste mythe is dat een diepe vriendschap een dekmantel is voor een relatie... Of voor een homorelatie, als het een gelijkslachtige vriendschap is. Een diepe vriendschap tussen twee mannen of een diepe vriendschap tussen twee vrouwen. Zoals bij David en Jonathan, die elkaar kussen, die, die huilen als ze, weg, als ze gescheiden worden van elkaar. Dan is heel snel onze verdenking, ja wacht even, is daar niet meer aan de hand? Toch? Als je gaat zoeken naar het verhaal van David en Jonathan in bijbelcommentaren, vind je die verdenking soms ook. Hè? Van ja... Waarschijnlijk, hè, in die oosterse wereld was het natuurlijk niet echt euh, gebruikelijk om te, om te spreken over een homo-relatie, maar waarschijnlijk was dit er eentje. Nou, ik noem dat maar even het argument van de verborgen kat, van de onzichtbare kat. Waarom is dat een argument van een onzichtbare kat? Nou, ik zou natuurlijk kunnen beweren, er zit hier een onzichtbare kat op deze stoel. En ja, iemand zegt dan, hè, dan zeg jij misschien van, dat is niet waar, ik zie alleen maar een lege stoel. Dan zeg ik, precies, je ziet alleen maar een lege stoel. Want als er een onzichtbare kat op deze stoel zou zitten, dan zou je ook een lege stoel zien. Snap je? Met de afwezigheid van bewijs, bewijs je iets. Het staat er niet en juist dat is het bewijs. Het staat niet in dat verhaal van David en Jonathan dat het een homorelatie was. Ja, en precies dat komt omdat ze in die tijd dat niet... Hè, dat dat nog dan was. En dan ga je er dus als het ware inlezen datgene wat er niet staat. Het klinkt heel ja, homovriendelijk zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat het juist onvriendelijk is. Want je gaat eigenlijk precies deze mythe... Elkaar voorhouden. Elke diepe vriendschap, daar zit eigenlijk iets achter. Het kan geen vriendschap zijn, het is stiekem toch een relatie. Dan ga je toch weer op één been hinken. Je gaat toch weer zeggen, vriendschap, echte diepe vriendschappen, dat zijn relaties. Nee, vriendschappen hebben een eigen plek. Dit is trouwens een mythe die Freud ons heeft geleerd. Hè? De psycholoog die zei van, mensen zijn gewoon ten diepste altijd seksuele wezens. Ten diepste, alles wat je doet is gericht op seks. Nou, dat is eigenlijk de, de, de, de, het stemmetje wat we horen als we achter elke diepe vriendschap een relatie gaan zoeken. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk ben je op zoek naar. Snap je? Dat is de mythe. Dus het is niet makkelijk. De tweede, mythes, de tweede mythe die we elkaar vertellen is dat de diepste band die we met elkaar hebben onze familieband is. Dat is de tweede mythe, waardoor het ook niet makkelijk is om vandaag de dag diepe vriendschappen te sluiten, te hebben, te bewaren. Want we vertellen elkaar dat op de echte kernmomenten van het leven familie is hetgene wat er toe doet. Er zijn mensen die enorm veel rijke vriendschappen hebben, die met allerlei mensen contact hebben, maar als ze sterven, dan dragen de familieleden de kist. Want als het zo'n kernmoment ja, dan is, dan is familie degene die er als eerste bij zijn. Ik weet niet of je daar iets van herkent. Als er stront aan de knikker is, maar even plat gezegd, ja, dan vallen we terug op familie. Want dat is de diepste band die we hebben. Dat is natuurlijk eigenlijk een mythe. Wat zijn er veel families waarin het helemaal overhoop ligt? En wat kan familie soms ook dingen ingewikkeld maken? Is dat eigenlijk wel de diepste band? Dietrich Bonhoeffer, een Duitse dominee die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zat, die frustreerde zich enorm over deze mythe. Want hij mocht uh, bezoek ontvangen in de gevangenis... Maar het enige bezoek dat hij mocht ontvangen, dat waren zijn broers en zussen. En Dietrich zei, ik wil mijn broers en zussen. Ja, ik wil ze wel zien, ik vind ze wel aardig. Maar waar ik, waar ik nu echt behoefte aan heb, dat is mijn vriend Eberhard. Maar die mocht niet komen, hij was geen familie. Snap je? Dus het is best ingewikkeld. Zo'n mythe. En die nemen we ook met ons mee. De derde mythe die we elkaar voorhouden is, all you need is love. En dan bedoel ik natuurlijk met name al niet dus romantic love. En we vertellen elkaar dat alles wat je nodig hebt, ik bedoel het niet vervelend hoor, ik vind Robert de Brink echt een hele aardige vent. Maar dit is wel een groot narratief in onze wereld, in onze cultuur. Als je maar een liefdesrelatie hebt, dan word je compleet vervuld. Je partner, dat is je maatje, je allesie, degene met wie je alles kunt delen. Degene die jou volmaakt, maakt. Als je samen bent, nou dan vul je elkaar geweldig aan en ja, dan heb je eigenlijk alles. Dat is natuurlijk een fabeltje. Alsof je partner je alles is, alsof, je die, alsof diegene jou helemaal compleet vervult. Ik, ik wil niks vervelend zeggen over huwelijksrelaties, misschien dat dat zo overkomt, dat bedoel ik helemaal niet. Maar het is wel een fabeltje dat, dat, dat je in huwelijken alles hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Je hebt nog steeds vriendschappen. En soms zijn getuigen degene die ja, eigenlijk een beetje staan te rouwen bij een huwelijk. Want die hebben zoiets van: ja, nu zijn ze getrouwd en, en nu is onze vriendschap ook een beetje klaar. En dat komt een beetje door deze mythe. All you need is romantic love. De Engelse dichter George Herbert, die schreef er een gedicht over: over het verlies van vriendschap in onze moderne tijd. En hij schreef: But love is lost. The way of friendship is gone. Though David it is, Jonathan, Christ. Is John. He, hij schreef, de weg van vriendschap is helaas verloren gegaan, liefde is verloren gegaan. Terwijl David nog Jonathan had en Christus nog Johannes. En iets dichter bij huis, ken je misschien dat liedje van het goede doel wel. He? Eén te, keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje groen als het gaat om geld, als het gaat om vrouwen, als het gaat om alles wat je lief hebt, ja, wie kun je dan vertrouwen? Dat zingen ze. Waarom is vriendschap zo belangrijk, christelijke vriendschappen? Omdat het een plek is waar je genade kunt vinden. Kijk, ik noem bewust ook christelijke vriendschappen, want voor vriendschappen op zich hoef je niet in de kerk te zijn. Je vindt ook overal op deze wereld, in andere tradities, op andere plekken, vind je hele krachtige vriendschappen. Bijvoorbeeld de vriendschap tussen Achilles en Patrocolos. In de legende van Achilles, de held van Troje, wordt geschreven over Achilles en Patrocolos. Twee vrienden die met elkaar zij aan zij vechten en die ja, echt heel diepe vriend zijn. Het doet je een beetje denken aan David en Jonathan, zo'n sterke vriendschap. En als Patrocolos sterft, dan rouwt Achilles daar ook over. En hij zegt dan, er is, niets erger dan ik zou, er is niets ergers dan ik zou kunnen ondergaan dan dit, nog niet eens de dood van mijn eigen vader of van mijn eigen zoon. En zo diep zit dat voor hem. Dus op zich hoef je voor vriendschappen, voor diepe vriendschappen niet per se bij, bij het christelijk geloof te raden te gaan. Tenminste, niet als het om verwachte vriendschappen gaat, zo noem ik ze maar even. Want dit is een verwachte vriendschap. Patroclus en Achilles, dat zijn twee strijders en die vinden elkaar daarin. Gek genoeg, als je in de Bijbel gaat lezen, vind je geen verwachte vriendschappen. Vriendschappen van gelijk, ja, wat zou ik zeggen, gelijkgezinden, mensen die in de gelijke situatie zitten, die gelijk zijn aan elkaar, waarvan je denkt, ja natuurlijk, dat wordt een vriendschap. In de Bijbel vind je alleen maar, ik noem ze maar even, verrassende vriendschappen. Rut en Naomi, dat is natuurlijk heel vreemd. Een jonge vrouw die vriendschap sluit met een, ja wat zal Naomi geweest zijn, zeventig. 75. Die vriendschap tussen David en Jonathan is natuurlijk heel verrassend. Het is een beetje alsof de directeur van de Albert Heijn en van de Jumbo vrienden worden met elkaar. Die zeggen, wij zijn elkaar BFF's. Dat is heel vreemd natuurlijk. David en Jonathan, dat zijn elkaars concurrenten. En jij zei het al even, Jonathan is de zoon van Sal. De lijn van, van koningschap gaat natuurlijk via hem tenminste. Dat is ieders verwachting, maar dat is dus niet zo. Jonathan en David worden vrienden. En die verrassende vriendschap vind je natuurlijk ook bij Jezus. Als Jezus vriendschap sluit met Johannes. Kun je je voorstellen, denk je eens in, in de situatie van Johannes. Dat je Johannes bent. De Zoon van God komt op aarde. En die zegt, jou bemin ik zeer. Jou heb ik echt lief. Hoe bijzonder is dat? Je vindt in de Bijbel alleen maar verrassende vriendschappen. Waarom? Nou, Omdat juist in zo'n verrassende vriendschap iets van Gods genade zichtbaar wordt. Kijk, de kern van zo'n verwachte vriendschap, en daar hebben we er natuurlijk allemaal een paar van, hè? mensen die we volgen op Instagram of gewoon onze buren. Hè? En als je verhuist, nou ja, dan ga je gewoon weer verder, dan was de band met die buren prima. Maar als je verder gaat, dan bouw je weer nieuwe vriendschappen op. Verwachte vriendschappen hebben we natuurlijk allemaal. Maar die onverwachte vriendschappen, dat is iets waar iets van Gods genade in gaat zitten. Kijk, verwachte vriendschappen die zeggen in feite, je bent mijn vriend omdat ik van je hou. Toch, je kijkt naar iemand en je denkt, nou, interessant, interessant figuur, doet leuke dingen, leuk, ben ik vriend mee. Dat is eigenlijk een verwachte vriendschap. Niks mis mee op zich. Maar een onverwachte vriendschap, de vriendschappen die in de Bijbel komt, daarin zie je iets van genade blinken, omdat het daarin net andersom is. Daarin is het niet van, je bent mijn vriend omdat ik van je hou, maar net andersom. Ik hou van jou, omdat je mijn vriend bent. Waarom vind je altijd die beloftes bij vriendschappen, bij Rut, bij David, bij Jezus. Ik hou van je, omdat je mijn vriend bent. Mijn liefde komt eerst. Waarin zit als het ware iets van genade. En misschien heb je er zelf ervaring mee, in zo hè, als je zo'n christelijke vriendschap hebt. Vrienden of vriendinnen met wie je echt samen ja, de Bijbel open kan doen, met wie je samen kunt bidden dan zul je dat misschien ook weten, en anders hoop ik dat je daarna gaat verlangen, dat, zo, dat is zoiets moois, dat is zoiets dieps. Als je elkaar kan aanmoedigen om de weg van Jezus te gaan, als je bij elkaar je zonden kan beleiden, als je met elkaar de Bijbel kan lezen, en elkaar daarin kan bemoedigen en spiegelen, dat is zoiets gaafs. Daarin zit iets van genade, daarin ja, gaat iets van Gods onvoorwaardelijkheid open. He, willen we de genade van Christus kennen, willen we Christfullness worden of Christfull, dan heb je echt christelijke vriendschappen ook nodig, allemaal. Dit is die ongelijke vriendschap, hè? een koningszoon en een herder. Het is bijzonder hoe de vriendschap tussen David en Jonathan, daar ga ik mee afsluiten... ...steeds weer wordt aangeduid in dit Bijbelgedeelte met het woord geset. Dat is een beetje een stukje Hebreeuws, ga ik jullie nu uh, leren. Geset, dat uh, is een Hebreeuws woord en je kunt het eigenlijk niet echt vertalen met één Nederlands woord. Uh, je hebt er een, uh, een reeks voor nodig, bijvoorbeeld iets van liefde, trouw, loyaliteit, welwillendheid. Dat is het woord wat David en Jonathan steeds naar elkaar toe gebruiken. Bewijs met deze vriendendienst is er vertaald. Eigenlijk staat er dus bewijs met deze geset, doe geset aan mij. En beloof dat je mijn nakomelingen goed gezin blijft. Nou, beloof dat je mijn nakomelingen geset bewijst. Hè. Dat is het woord wat ze gebruiken. Nou, is dat op zich allemaal natuurlijk niet zo spannend. Ik wil hier niet doen van, hè, ik kan lekker hebreeuws en jullie niet. Maar het bijzondere is dat het woord geset altijd gebruikt wordt voor Gods liefde voor ons. In de Bijbel gaat het altijd om dat God op een geset manier met ons omgaat. Trouw, liefdevol, loyaal, welwillend. Dat is Gods manier van omgaan. Eigenlijk zeggen David en Jonathan tegen elkaar, ga met mij om zoals God met ons omgaat. En dat is precies, daarom heb ik dat bijbelgedeelte Johannes 15 erbij laten lezen, dat is precies wat je Jezus ook ziet doen. Dat kan natuurlijk ook niet anders als Jezus de zoon van God is. Dan moet hij ook iets van die gerzet laten zien. En let eens op, dat doet hij ook precies. Ik noem jullie niet langer slaven, vrienden noem ik jullie. Maar let op hoe het dan verder gaat. Hè? Dan denk je, oké, okay, wij zijn vrienden. Ik hou van je omdat je mijn vriend bent. Nee, sorry, je bent mijn vriend omdat ik van je hou. Nee, niet jullie hebben mij uitgekozen, zegt Jezus, maar ik jullie. Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik jullie. Vrienden noem ik jullie, maar denk niet dat je mij hebt uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. Bijzonder hè, die geset, die liefde, die trouw, die loyaliteit, die welwillendheid, die gaat voorop in de relatie met Jezus. En dat is volgens mij de bron waar je iedere keer weer bij moet komen. Iedere keer weer moet je die vriendelijke ogen van Jezus in de ogen kijken. Hij noemt jou zijn vriend. Niet omdat je hem uitgekozen hebt, niet omdat je zegt, ik vind je eigenlijk wel een toffe peer. Nee, hij heeft jou uitgekozen. Met liefde, met trouw, met loyaliteit, met welwillendheid. Het begint dus niet met jouw gehoorzaamheid, of met jouw streven, of met jouw goede inzet in het christelijke leven. Daar komt af en toe verdraaid weinig van terecht. Maar het begint bij hem. Zelf vind ik dat altijd heel mooi zichtbaar als we met elkaar de maaltijd vieren. En dan zien we met elkaar, zo'n veelkleurig volk komt naar voren om brood en wijn te halen. En dat is eigenlijk waar we uit leven, uit lege handen. Niet omdat we hem hebben uitgekozen, maar omdat hij ons heeft uitgekozen. Die vriendschap die gaat voorop. Ik denk dat je geen christelijke vriend kunt, kunt zijn en ook geen christelijke vriend kunt zoeken. Als je deze vriendschap uiteindelijk niet kent en hem doorleeft. En daar begint het, dat is de bron.